Uur, Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De parlementsverkiezingen in Thailand verlopen voor zover bekend, rustig. Om gewelddadigheden te voorkomen, is een grote politiemacht op de been en is er een alcohol en Twitterverbod uitgevaardigd. Een paar uur geleden zijn de stembureaus geopend. In de peilingen staat de partij van de verbannen oud premier Taksin voor, op die van premier Abhisit. Taksin werd in 2006 door het leger afgezet, maar heeft altijd een grote achterban gehouden. Zijn aanhangers, de Roodhemden, eisten vorig jaar tijdens maandenlange protesten het aftreden van Abhisit, omdat hij onrechtmatig aan de macht zou zijn gekomen. Bij die protesten vielen ruim 90 doden. De partij van Taksin wordt bij de verkiezingen geleid door zijn zus Ying Gluck. Volgens de peilingen maakt ze een grote kans de verkiezingen te winnen. Veel Thai vinden dat premier Abhisit te weinig doet voor de armen.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 De Duitse politie heeft vannacht een dronken spookrijdster van de autobaan gehaald. De 21-jarige vrouw was even ten oosten van Frankfurt op de verkeerde rijbaan gekomen. Vrijwel direct kreeg de politie meldingen van automobilisten... die de dronken vrouw maar net hadden kunnen ontwijken. Na een tijdje snapte ze dat ze de verkeerde kant op reed... en keerde haar auto op de autobaan. Hoewel ze nu in de goede richting reed, slingerde ze over de volle breedte van de weg. Korte tijd later werd ze aangehouden door de politie. De vrouw had een alcoholpromillage van 1,7. Het weer in het zuidwesten flinke zonnige periode. In het Noordoosten bewolkt met kans op wat regen. Middagtemperatuur tussen 16 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd met Matthijs Deen. Goedemorgen, welkom bij OVT vanmorgen de eerste van een serie van negen zomeruitzendingen. En dat betekent voor ons en dus ook voor u negen series die we de komende maanden aan u willen presenteren. In het eerste uur hoort u zometeen de eerste aflevering van de serie... Brother, where art thou? Over historische broederparen. Broers die elkaar door de eeuwen heen het leven hebben zuur gemaakt. Elkaar hun plek, hun plek onder de zon niet hebben gegund. Of die juist, als het erop aankwam, voor elkaar in de bres gesprongen zijn. U hoort onder meer afleveringen over de Romeinse keizerbroers... Caracalla en Geta. Over Dracula en zijn broertje Radu. Die op het slagveld tegenover elkaar kwamen te staan. Over Lodewijk XIV en zijn broertje Filip. Over de gebroeders Kennedy, gebroeders van het Reven... Lenin en zijn oudere broer en nog veel meer. Vanmorgen de eerste aflevering over de stichter van de moderne Nederland... de orangist Gijsbert Karel van Hoogdorp. Want hij had namelijk een oudere broer Dirk... die diametraal tegenover hem stond. Hij was generaal en vriend van Napoleon. In het tweede uur krijgt u deze zomer iedere week een oude, vaak verloren gewaande... maar toch nog uit het archief opgedoken opname uit het verleden van de VPRO... dat ons alle zo lief is. Nienke Vijs stelde een feestelijke verzameling oude radio samen. Vandaag een anti-rookactie uit 1981... destijds gevoerd door het programma Villa VPRO. En We sluiten af met een aflevering uit de archieven van het programma Ongehoord... dat het motto voerde Ongehoord, maar wel verteld, radio tegen de klippen op...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 Leegte die wil dat het KNMI als overheidsinstelling wordt opgeheven. De liberaal plaatst zich daarmee, zo lijkt het, in het kamp van de klimaatskeptici, die vooral in de VS een goed hoorbare bijdrage leveren aan het politiek klimaatdebat. De roep om staatsinmenging in een wetenschappelijk debat... vanwege de vermeende positionering is nieuw. En het roept de vraag op wat eigenlijk ooit de taak was dan van het KNMI... en wat voor oogmerkend in de tijd is opgericht. De zee gehaald van de overheid. was ze een positie van academische onafhankelijkheid hebben... en hadden, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de universiteit... en zo ja, of die positie ook in de tijd is gewaarborgd. Aan de telefoon is nu natuurkundige en KNMI-expert... professor Frans van Lunteren. Goedemorgen, Frans. Goedemorgen. Ja, uh, even terug naar het begin van... De oprichting van het KNMI, met, met, wie heeft dat gedaan en met, met welk oogmerk is dat gebeurd? Nou, het is eigenlijk opgericht als een soort uh, privéonderneming... van de hoogleraar wiskunde in Utrecht, Buis Bolot. Uh, die deed dat samen met een vriend van hem, die uh, alle instrumenten bouwde. ze huurde daarvoor een woonhuis uh, van de gemeente in het bolwerk Zonneborg. En zijn doelstelling was eigenlijk oorspronkelijk vooral een wetenschappelijke. Hij wilde graag uh, maar de wetten van de, van de weerkunde... Uh, ontdekken. Want over het weer was eigenlijk heel weinig bekend. Er werden honderd jaar lang werden er overal uh, weerkundige waarnemingen gedaan, maar echt uh, inzicht in de onderliggende wetten was er niet. Mag je even een vraag tussen stellen Wanneer speelt dit? Dit speelt in 1848. Dus dat een geruime tijd geleden. Um, alleen op een gegeven moment wilde hij graag uh, Utrecht tot het centrum van een internationaal netwerk maken. En daarvoor had hij uh, ja, toch wat meer gezag nodig als een uh, die had hij dat te weinig, vond hij. En daarom heeft hij uh, de regering benaderd... en gevraagd of zij zijn, uh, zijn weerstation, zijn observatorium... tot een uh, rijksinstituut wilde verheffen. En dat, daar is hij ook wel in geslaagd... met name door Torbekke, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken... even voor te rekenen dat met iets meer kennis... over de zeestromen en de zeewinden dan mogelijk zou zijn... om veel uh, snellere vaarroutes naar met name Nederlands-Indië te bepalen... En dat zou uiterst gunstig kunnen zijn voor de handel. En daar had Thorbecke wel oren naar. Die was daar voldoende van onder de indruk om een forse subsidie toe te zeggen aan de onderneming. Dus het was een liberaal in feite die aan de basis stond van de politieke toestemming voor het KNMI? Nou, met waardige wijze eigenlijk niet. <laughs> Ook weer niet, Wat dat betreft staan de huidige liberalen wel in een zekere traditie. Oh. Thorbecke die, die was wel voor subsidiëring, maar het verheffen tot een rijksinstituut, dat vond hij onzin... Want hij vond kunst en wetenschappen absoluut geen staatszaken. Als het enig praktisch nut diende, dan kon je het wel subsidiëren. Maar verder moest je vooral niet gaan. Maar zijn kabinet kwam ten val in 1853. En zijn opvolger, minister Van Rhenen van Binnenlandse Zaken... die meende te handelen in de geest van Thorbecke... toen hij het, het instituut tot een rijksinstituut maakte. Dat gebeurde in, in januari 1854, dus weer iets later... Alleen Torbecker heeft toen heftig geprotesteerd, want die vond dat eigenlijk een, een te vergaande stap. Oh. oh ja, dat is wel een ironie hè? Ja. ja. En, en, maar bij de oprichting van zo'n officieel uh, rijksinstituut moet dus ook vastgelegd worden wat het doel was. Hè? Was het nou vooral het, het, het voorspellen van het weer, of het maken van kaarten, of het doen van wetenschappelijk onderzoek? Wat nou, was... Het was een combinatie, het was uh, deels wetenschappelijk onderzoek. Deels klimatologisch onderzoek. Ook nog aardmagnetisch onderzoek overigens. Wat weer belangrijk was voor de bepaling van kompasrichtingen. Dus dat heeft ook weer een praktisch nut. Maar de praktische kant stond zeker ook uh, hoog op de agenda. Uh, met name bij de... Er waren twee afdelingen. Eén voor metingen ter land en één voor metingen ter zee. En die laatste afdeling die stond weer onder leiding van een gedetacheerd marineofficier. En dat diende dus vooral uh, voor het vinden van snelle en veilige vaarroutes over zee. Dus dat, die praktische kant die stond van meter af aan voorop. En het merkwaardige is dat zodra Buis Belotti werd, onbezoldigd overigens, hoofddirecteur van het KNMI. Maar zodra hij dat werd, heeft hij zich eigenlijk zijn, zijn oorspronkelijke wetenschappelijke ambities een beetje links laten liggen. En is hij zich vooral op praktische zaken gaan richten, met name op, op stormvoorspellingssystemen. Hij heeft zelf, zelfs zijn palen heeft hij ontwikkeld voor in havensteden. Dus mocht er bijvoorbeeld een storm dreigend ontstaan, dan. Met weertelegrammen werd dat doorgegeven, alle mogelijke steden langs de kust... zodat uh, schepen gewaarschuwd konden worden. En daar heeft hij eigenlijk zich veel meer voor ingespannen... dan voor het, uh, het vinden van, uh, van echt, uh, de weerkundige wetten. Het is grappig, want we, we kennen toch ook van de wet van Buispelot? Ja, dat klopt. Dat is ook een, uh, een, eigenlijk een beetje een grappige situatie. Hij had wel een aantal vuistregels afgeleid uit zijn waarneming. Bijvoorbeeld dat als de druk in het zuiden van het land veel hoger is dan de druk in het noorden van het land. Dat je dan meestal een stevige westenwind hebt of kunt verwachten. Dat gebruikt hij dus ook voor die stormwaarschuwingssystemen. Ja. Maar hij heeft eigenlijk dat zelf nooit verder uitgewerkt. Het waren andere mensen die, dat, die daarin zeg maar een, een soort uh, wereldwijd patroon zagen... en die dat de wet van Buys belot zijn gaan noemen. Oh, nou, dat wist ik helemaal niet. Is, in, in hoeverre heeft dit zich wat, wat, wat de staat betreft... Uh ontwikkeld als onderzoeksinstituut of hebben zij het altijd ook gezien als, ja, als een, een bron van praktische informatie voor de koopvaardij en, en het leger? Nou, dat laatste vooral, maar ze zagen wel in dat wil, dat goed, wil, uh, pra wil die praktische informatie uh, beschikbaar komen, dat dat veel wetenschappelijk onderzoek vereist. Dus ze zal altijd ook flink geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek, omdat het een niet zonder het ander gaat. Maar kregen ze nooit de, dezelfde status als bijvoorbeeld een universiteit? Nee, het bleef gewoon een rijksinstelling. Het had wel een academische status, omdat het natuurlijk allemaal academici waren. Mensen met een universitaire opleiding die dat onderzoek deden. Maar net als het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek... Het, Rijksinstituut voor de Volksgezondheid heeft het altijd een wat andere, ander karakter gehad dan een, dan een universiteit. Maar de wetenschappelijke onafhankelijkheid was natuurlijk altijd wel gewaarborgd. Ja, ook heel praktisch, want kijk, daar, daar gaat het nu enigszins over. Hè. Daar raakt het nu enigszins aan, omdat ze uitspraken doen die wat betreft de heer Leegte in een bepaalde politieke hoek te plaatsen zijn dat hij vindt dat de, de, de overheid zich daar niet meer mee mag bemoeien. Maar je, je zou je kunnen afvragen... heeft het KNMI nou iets om zich op te beroepen? Um, ja, zeker. Natuurlijk. Maar er is ook geen enkele twijfel dat de regering... die wetenschappelijke onafhankelijkheid ook eerbiedigt... anders dan, dan dit kamerlied. Dit, dit gevoel wordt ook niet gedeeld door de, door de verantwoordelijke minister... Die heeft er daar, geloof ik, ook wel van gedistanceerd. Ja, nou ja laten we het dan daar even over hebben. In hoeverre is dit alles wat u betreft te plaatsen binnen een eh, algemene kader van klimaatskepsis? Wat vooral in de, in de Verenigde Staten zo, zo sterk opspeelt. Ja, nou ja, het past een beetje in het uh, ja, ten twijfel trekken van wetenschappelijke kennis die om uh, politieke redenen niet goed uitkomt. Of rechtelijke beslissingen. Het past een beetje in, in een tendens die momenteel gaande is. Uh, in Amerika heet dat, geloof ik, fact-free politics. Het is, ik, dat, dat vind ik ook wel verontrustend. Dat is op Wat zegt u, fact-free politics? Fact-free politics, ja. Je roept wat, onafhankelijk van of het waar is of niet... zonder je zeg maar, in de achterliggende feiten te verdiepen... omdat ja. je denkt dat, dat, dat, dat, de, dat het uh, stemvolk dat graag wil horen. En zo werkt dat. Het is een, het is, het is een beetje een verontrustende tendens... maar ik, geloof, ik hoop althans dat... Uh, dat die tendens spoedig weer gekeerd zal worden. Wat, wat, raad, wat is nu, wat u betreft, um, de juiste koers die het KNMI zou moeten varen? En ze moeten gewoon doorgaan met doen wat ze doen, maar dat doen ze heel erg goed. Er is ook geen enkele twijfel over. Ze zijn uitstekende wetenschappers en uh, ze doen hun werk heel goed. Ze hebben daar geloof ik ook laatst nog allerlei uh, prijzen mee gewonnen. Ik weet niet precies wat dat was, maar ik herinner me maar daar iets over gelezen te hebben... Nee, er is helemaal geen enkele sprake voor dit soort, dit soort geluiden. Het zijn gewoon goed functionerende wetenschappers. En om het tot een stelletje politieke activisten te verklaren. omdat, omdat een uh, voorspellingen niet bevallen. die trouwens wereldwijd door alle vooraanstaande wetenschappers gedeeld worden. dat is een beetje merkwaardig. Nou ja, het, het, het, het gaat. die leegte misschien niet over de uh, weersvoorspellingen op korte termijn. als wel over, nee, de, over de klimatologische. Het is helemaal klimato klimatologie en, en weerkunde zijn er eigenlijk twee. Het zijn wel verwante disciplines, maar het zijn eigenlijk twee verschillende vakgebieden. Ja. Maar die allebei in het KNMI beoefend worden, van begin af aan overigens. Oké, okay, nou, dit was verhelderend. Professor Frans van Lunteren, natuurkundige en KNMI-expert. Heel vriendelijk bedankt voor uw toelichting vanmorgen. Dank u. Ja, en dan is het tijd voor de eerste aflevering van Brother Where Are Thou... over historische broederparen, gemaakt samen met collega Laura Stek.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 Ja, goedemorgen, van harte welkom bij de eerste aflevering van onze zomerserie over historische broederparen. In de studio vanmorgen twee historici uit Nijmegen. Beide mannen die met veel vuur en graagte kunnen vertellen over de 18e eeuw. Om te beginnen Wilfried Uiterhoeven, een geregelde gast bij ons. Onder meer vanwege zijn mooie boek Koning, Keizer, Admiraal. Waarin hij aan de hand van de correspondentie van Napoleon met zijn jongere broer, onze eerste koning Noordwijk het einde van het Koninkrijk Holland beschreven heeft... en overgang naar uh, de inleving. Ja, en je zou dus kunnen vermoeden dat Wilfried Uiterhoeve... heeft gekozen voor Napoleon en zijn jongere broertje Lodewijk. Maar toch is de keuze op een ander broederpaar gevallen. Uh, je belde naar de redactie en je zei... Ja, ik weet het. Ik heb een fantastisch broederpaar. En het is prachtig. Waarom... Uh... Uh, waarom was het prachtig en welke broederpaar heb je gekozen? Het zijn de broeders van Hogendorp. Uh, Dirk en, uh, en Gijsbert Karel. Die allebei een hele woelige carrière hebben gehad. En uh, het is een, zoals ik zei, een boeiend paar. Omdat uh, in hun levens de hele politieke geschiedenis terugkeert. De verhouding met Engeland, met Oranje. De verhouding met Frankrijk en Napoleon... Het is ook intellectueel een boeiend paar, omdat ze in hun denken uh, allerlei dingen representeren: van, uh, van een koele verlichting, maar ook van een soort van vroeg-romantisch-Rousseauistische uh, uh, denkwijze. En uh, het is ook uh, zeker bij Dirk uh, in, uh, in, in heel boeiend om die militaire carrière uh, te volgen in dienst van uh, Napoleon overwegend. Kortom, en dan nog tenslotte niet te vergeten de koloniale kwestie die in hun beide levens uh, een belangrijke rol speelt. Kortom, het is kortom een, een ophangpunt voor de hele geschiedenis van de decennia rond 1800. Oké, okay, okay, maar dan, dan bekijk je ze als, um, als representanten van verschillende stromingen in hun tijd, maar ze hebben ja. natuurlijk ook een onderlinge verhouding. Hè? Ja. Ja, ja, Want, ja. Kan je daar iets over zeggen? Ja, alvast in het kort uh, vooruit. Ja, wijzen. ze zijn nou verbonden ook in hun leefwijze. Ze zijn allebei leerling geweest aan de kadettenschool in, in Berlijn. en uh, Ze hebben levenslang een, een, een hele diepe band Onderhouden, maar je ziet anderzijds, dat maakt het ook een beetje raar... dat vanaf, vanaf 1783, 85 de levens uiteenwijken. He, dus Gijsbert Karel is een, is een verhoede, eh, een strakke orangist eh, op Engelse hand, en op de hand van, van Oranje ook. Terwijl eh, Dirk eh, gaandeweg een enorme haat tegen de Engelsen eh, ontwikkelt. En eh, dat leidt bij hem ook weer tot sympathie... voor het eh, patriotse denken enzovoort enzovoorts. Dat enerzijds en anderzijds zie je dat de band... Eh, doorloopt, ook tot na 1815, als Dirk geen persona non grata is in Nederland, maar anderzijds wel de steun blijft houden van een van de machthebbers onder de Wilhelm I, Gijsbert Karel. Zijn broer, ja. ja. Nou, om ons bij te staan het leven van deze twee broers oh. te reconstrueren is onze tweede gast, historicus Edwin van Meerkijk ook uit Nijmegen, bij ons in de studio. We kwamen hier op het spoor, Edwin, toen een Facebookpagina getiteld Dirk en Gijsbert Karel van Hogedorp een Facebookpagina. Hoezo? Ja. Um, nou, ik, ben, ik ben al een tijdje bezig met uh, het schrijven van een dubbelbiografie... over deze twee broers. En um, een beetje geïnspireerd op uh, de activiteiten van uh, schrijver Atta Jongstra... op, uh, uh, op Facebook, die daar uh, zeer actief op is... Ja. Um, ben ik in eerste instantie op een eigen pagina... zo eens wat updates uh, gaan plaatsen... Uh, uh, over het onderzoek dat ik aan het doen was... Leuke weetjes, kleine feitjes, andere dingen die ik tegenkwam. En er werd steeds zo enthousiast op gereageerd door mensen die ik kende... dat ik dacht, uh, dit is volgens mij ook wel leuker voor anderen. Uh, laat ik eens een aparte pagina maken waar je, zonder dat je uh, nou mij hoeft te kennen... Uh, uh, uh, hoe het het, fan van kan worden. Zoals ja, dat, dat, ja, dat kun je ja. leuk vinden tegenwoordig. Ja. Ik zag wel dat de broers nog een beetje teleurgesteld waren over het aantal vrienden. Twintig waren het er toen? Ja, ja. Op het moment zijn het er dertig. Het loopt nog niet heel hard. Ja, het, nee, is, nee, het. is het niet zo dat, <laughs> dat de moeder van Dirk en Gijsbert Karel al heel jong hebben gezegd... de mensen houden niet van ons? Ja, nee, de Hoogendorpen zijn niet geliefd. Ja, de, de, de familie had natuurlijk al een, al een langere geschiedenis voordat Dirk en Gijsbert Karel er kwamen. En uh, met name hun vader uh, staat ook wel te boek als een, uh, als een typische... Uh, pragmatische politicus in eigen belang, om het maar heel simpel te zeggen. De affaire met, uh, met hun grootvaders, de moeder van Carolina bijvoorbeeld... waar, waar Willem zich uh, niet kies heeft gedragen. Komen uh, kom, kom we, we zo, kom ja. zo nog op terug. Ik heb nog één vraagje voordat we overgaan naar het volgende punt. Namelijk, nou ja, je hoorde Wilfried zo net zeggen wat hem vooral het meest opviel aan de broers. En wat mij ook opviel is dat hij vooral keek naar het, een, een politieke betekenis... en de verschillende einden van het spectrum... Uh, wat, wat is voor jou de de, de, de grootste aantekenskracht van die broers? Um, dat je ze feitelijk niet los van elkaar kan zien. Uh, dat, dat heeft er denk ik mee te maken dat, dat de eerste jaren van hun leven... Uh, bijna als een soort, soort tweelingpaar uh, moeten, moeten worden gezien. Ze worden voortdurend uh, samen opgevoed. Ze gaan op een gegeven moment uh, dan samen naar die kadetsschool in Berlijn. Dan zijn ze nog heel erg jong. Ze groeien echt bijna ja, als een symbiose groeien ze op. Um, en, en ze kunnen later leven, dat zie je ook in hun, in hun correspondentie... ze kunnen eigenlijk niet zonder elkaar, hoe ver ze ook van elkaar zijn... en hoe verschillend hun gedachten op een gegeven moment ook uh, lijken te gaan worden. En wat je ook ziet in uh, biografieën of biografische teksten over de beide broers... of dat nou dus uh, bijvoorbeeld de biografie van Beaufort over Gijsbert Karel is... of de biografie van Sillum over Dirk... je ziet altijd die andere broer op de achtergrond meeschemeren... En het lukt die biografen niet om die broer er helemaal uit te schrijven. Ze hebben hem nodig als een soort contrapunt. Ja, ja, hoe verschillend ze ook zijn. Ja. Vertel over die jongetjes. Vlak na elkaar geboren, in wat voor gezin? En hoe, hoe, hoe ver zaten ze uit elkaar? Maar één jaar geloof ik? Ja, één jaar. Allebei in het najaar geboren, 1761 en 1762. Um, in wat voor gezin? In, in die jaren was hun vader, uh, Willem van Hoogendorp, een, een, een regent in Rotterdam... Uh, met een, met een, uh, een bloeiende carrière. Die, uh, die kon ver vooruit blikken zeg maar, naar, uh, naar Den Haag en, en prachtige posten. Dat was uh, vooral te danken ook aan uh, het feit dat hij was ingetrouwd in de familie van Haren. Een uh, Friese, adellijke familie. Aan de moederkant, hè? Uh, ja. ja. ja uh, Caroline uh, die was uh, dochter van Onno Zwier van Haren. Ja. De staatsman dichter. Uh, en broer van Willem van Haren. Uh, ook dichter, overigens. Allebei in hun tijd ook. Uh, juist ook vanwege hun dichtwerk uh, heel erg bekend. Um, Willem van Hogendorp, die, die, uh, uh, ja, die, die zie je in de, in de bronnen terug... Als, als, een, als iemand die probeert eigenlijk uh, de ideale politicus te zijn... in, in zekere zin. Dus hij schrijft ook gedichten, veel slechter dan die van, uh, van zijn schoonfamilie. Maar goed, hij doet zijn best. Uh, en hij wil, uh, hij wil duidelijk hoger op, Maar op een uh, bijzonder gewetenloze manier. Uh, op een zeker moment lekt uit dat... Uh, um, uh, onderzoeker Van Haren uh, onzedelijke dingen zou hebben gedaan met zijn dochters. En waar, wat... Waaronder dus de vrouw met wie hij getrouwt. Precies. Ja. Twee, twee van, de, van zijn dochters zou hij uh, uh, incest mee hebben gepleegd. En Willem van Hogendorp is degene die dat nieuws naar buiten brengt. Uh, dat wordt een grote rel. Wat nou waar is, het blijft een beetje in het midden. Uh, maar Van Haren is uh, natuurlijk uh, zijn hele politieke carrière kwijt. Uh, maar... En uh, Van Hogendorp die, die springt als het ware in het gat. Ja, ja. Uh, en die, die uh, beweegt zich daarna heel snel naar Den Haag, waar hij uh, vertegenwoordiger van Rotterdam bij de Staten van Holland wordt. Dus het was een politieke zet? Um, ja, de, de critici van, van uh, Willem van Hogendorp zeggen van... nou, we weten eigenlijk niet of, het, of er überhaupt wel iets gebeurd is. Um, uh, en het is in ieder geval duidelijk dat degene die het meest heeft geprofiteerd van die hele affaire... Willem van Hogendorp is. Dus je kan zeggen dat, er, dat, er, dat ze komen uit een familie waar gedoe is. Die in de, uh, in de publieke belangstelling staan. Ja. Waar hoge idealen zich uh, afwisselen met, uh, met, uh, met de laagste uh, vormen ja. van werkelijkheid. Dus maar, op Sion waren ze, waren ze kleine jongetjes. In Den Haag waren ze kleine jongetjes. Dat was het moment dat het gezin nog compleet was. Ja, en ze heeft in luxe en wilde. Heb je de uh. indruk dat ze daar achteraf ook met veel genoeg op terugkijken? Uh. Zeker, zeker. Uh, je, je zou wat psychologiserend kunnen, kunnen uh, zeggen... Dat, dat al hun ambitie op politieke carrière erop gericht is... om als het ware terug te keren naar die ideale situatie. Uh, terug in centrum, naar Sion. Ja. In het centrum van de macht, uh, rijkdom Welvaart. Ja. Uh, en je ziet dan uiteindelijk helemaal aan het eind van ons verhaal... Zeg maar, als, als Dirk uh, in ongenade raakt uh, na 1815. Daarvoor begint het natuurlijk al mis te lopen. Uh, hij mag niet meer terugkeren in Frankrijk... Uh, heeft hij ook te veel vijanden? Dan vertrekt hij naar, uh, naar Brazilië. Hij sterft uiteindelijk uh, vlak buiten Rio de Janeiro. Daar koopt hij een landgoed. Met het geld van het Gijsbert Karel overigens. Uh, Dirk is altijd bankroet. Um, en dat landgoed noemt hij Novo Sion. Ja, dus dat is. Dan is nou het ja, in ieder geval de cirkel. Rond. Dan, dan wil je wel psychologiseren. Als je ja, dat oh, de, heel, ja, dat heel de, graag. De, ja. Daar is deze serie voor. Ja. Ja. Um, die, die, de vader raakt failliet op een gegeven ja. moment. Ja. Die, en wat, die gaat naar Indië. Ja. Dus daar zitten ze. Met zijn twee, die twee jongetjes, met hun moeder. Uh, Dirk is dan elf, ja. uh, Gijsbert-Karel is tien. Uh, en dan begint eigenlijk het drama. Hè? Want wat wat er ja. gebeurt er dan? Uh, nou Dirk en Gijsbert-Karel die, uh, die worden ondergebracht in de kadettenschool in, uh, in Berlijn. Hun moeder, uh, er moeten wel even de nog worden gezegd... Uh, in die tijd van wilde en luxe sluit vriendschap met Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van de stadhouder, ja. en de boezemvriendin van... Uh, Wilhelmina uh, Mimi Galitsin, de vrouw van de Russische ambassadeur. Dus zij zit echt hoog in alle netwerken. En, als... en Wilhelmina van Pruisen is een nichtje van het hof in, de, in Pruis. Precies, ja. de, de, de lievelingsnicht van Frederik de Groot. Ja. En op het moment dat de Van Hogendorpen vallen... Uh, wordt Carolina gered uh, door haar vriendin uh, de prinses. En uh, ze gaat met, uh, met prinses Galitsin, die uh, Russische ambassadeursvrouw... met de twee jongetjes naar Berlijn... en brengt ze daaronder in het Pruisische leger... Uh, op voorspraak van Wilhelmina van Pruisen, die zegt... Uh, uh, ik, ik zorg voor uh, de opvoeding van deze twee jongens, zodat zij een carrière kunnen hebben. He, of ge geleid worden tot uh, officier in het Pruisische leger. Dan, dan heb je in heel Europa vervolgens een baangarantie, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Uh, want dat was op dat moment toch wel het sterkste landleger dat er, uh, dat er was. En uh, verder worden binnen vrienden en familie... Worden de andere twee jongetjes uh, weggebracht... Zeg maar, om elders te worden opgevoed. Zodat Caroline alleen nog maar voor de twee dochters hoeft te zorgen. Daar krijgt ze een jaargeld voor. En dan is, zijn de problemen als het ware opgelost. Maar voor, die maar jongetjes, voor de jongetjes is, is dat natuurlijk een dramatisch verhaal. Die zijn tien en elf. En die komen in het kadettenhuis in, uh, in Berlijn. Dat is op dat moment dan een heel oud gebouw. Uh, dat wordt, een paar jaar later wordt het ook afgebroken... omdat de omstandigheden te erbarmelijk zijn... Uh, in die opleiding van de jonge recruten. Het is een oud, vies, te klein gebouw... Uh, waar ze in, in hele kleine kamertjes uh, opgepropt zijn... en uh, moeten wennen aan de, de, de militaire tucht van het Pruisische leger. En die was nogal uh, streng. Dus eerst gaat papa weg, dan gaat mama weg. Dan zitten ze daar in een heel streng, naar, oud gebouw. Ja. En dan hebben ze eigenlijk alleen elkaar nog. Ja. En, en hoe zag zo'n zo Pruisische opvoeding er nou precies uit? Uh, Wilfried, kun je daar iets over vertellen? Nou, het was een hele beroemde school wel. Ik heb de indruk, maar ik weet er niet zoveel van... dat het Pruisische leger wat betreft organisatie... En de, en, de, en, de, en de militaire cultuur tot het allerbeste behoorde in, in Europa... Dat wel, maar het was anderzijds uh, natuurlijk draconisch. Ik bedoel, die, die, die, die, die Pruisse jonkerzonen en, uh, en buitenlandse gasten... die werden daar uh, met de meest harde hand uh, aangepakt. Ja, wat, wat, kan je, kan je... Een pretje kan je... moet het niet geweest zijn. Maar zelfs, af en toe maken... hebben ze zich, zich wel verzet tegen die, die normen en waarden... Daar door duels en ruzies en gokpartijen en zo. Dus. We, konden, ze, konden ze goed met elkaar, die twee? Kan je ze, uh, kan je ze ja. ook hè, tegen, tegen, tegenover elkaar afzetten? Hoe was de een, hoe was de ander? De, de, de paar anekdotes die je uit, uit hun jeugd hebt... Uh, dat is het, het gevaar met anekdotes is dat die natuurlijk... Uh, vooral reflecteren uh, wat er later nog wordt onthouden van die twee. Dan zie je, zie je daar toch wel, wel de, de karakters in... van de, de wat onstuim, onstuimige, uh, levenslustige Dirk... en de bedachtzame beschouwer Gijsbert Karel. Uh, er is een, is een anekdote uh, in, op Sion. In, in hun vroegste jeugd. Uh, dat ze met z'n tweeën aan het spelen zijn. Er worden veel uh, militaire spelletjes uh, gespeeld... En uh, Gijsbert Karel die wordt op een gegeven moment beschoten door Dirk. Want Dirk tekent op een papiertje een kanon. En loopt daar naar Gijsbert Karel toe en zegt heel hard boem. En Gijsbert Karel trekt zich dat heel erg aan. En schrikt daarvan en rent de kamer uit. Waarop Dirk natuurlijk achter hem aan gaat. En weer heel hard boem in zijn oren roept. Hij kunt zich wel, alles bij voorstellen ja. jongetjes van een jaar of vijf, zes. Maar Dirk is de jongere broer? Uh, nee, Dirk is de oudere broer. Dat is een vergissing die iedereen maakt. Maar dat komt een beetje uh, door die karakters eigenlijk. Ja, ja precies. Ja. En uiteindelijk stopt, staat Gijsbert Karel op, hij is het zat. Hij pakt het papiertje en scheurt het door. Okay. Hij, heeft, hij, hij plaatst zich buiten het spel. En hij zegt dit is een papiertje. Het is geen kanon. En op dat moment kan Dirk niks meer. En dat zie je terug als ze in Berlijn zijn. Uh, Dirk die inderdaad uh, uh, dat, dat militaire leven, dat bruisende, de, de spanning en de sensatie zeg maar, in zich opdringt. Uh, maar tegelijkertijd ook wel het meest verloren is daar. En Gijsbert Karel die schrijft brieven naar zijn moeder naar huis... Ja. Uh, om rapport te doen van uh, hoe het ervoor gaat. En dan krijg je hele keurige brieven als je die handschriften ziet. Die liggen in, uh, in Den Haag in het Nationaal Archief. Een handschrift om door een ringetje te halen. Een toon van een... Nou, niet van een jongetje van elf. Het uh, is, is onvoorstelbaar hoe volwassen die jongen daar dan is. En Dirk Hans schrijft hij al? Die schrijft weinig. Uh, onregelmatig slordig, gehaast, over indrukken over eten, over ik moet nu weg uh, dat soort zaken zie je terug en moeder wilde ze controle houden uh, ja. die is, ik kan me voorstellen, dat het voor haar ook verdrietig is geweest, dat ze haar zoons kwijt moest raken had zij een voorkeur voor een van de twee? Um, uh, de, ze hebben elkaar steeds verweten dat ze het lievelingetje waren zeg maar Maar waarschijnlijk was het uiteindelijk wel Gijsbert Karel uh, die was het netst en het draafst. En op, op, op een zeker moment uh, begint zij ook met Gijsbert Karel te corresponderen over Dirk. En dan zijn ze een jaar of 15, 16. Ik dacht even dat wil een vraag wilde stellen. Ja, nu even een tussenvraagje. Van wat, wat, hoe schreven ze in het Frans? Wat in het Frans, wel, he? ja. In het Frans. Heel keurig school Frans. Ja. Heel netjes. Want in pruisen kregen ze ook opvoeding in talen. Uh, ze, ze kregen de... Tijd de kijk, een, een officier uh, moest natuurlijk min een, of een, een, meer een man van de wereld zijn. Dus je moest uh, natuurlijk alle militaire dingen uh, moest je beheersen. Maar daarnaast een, een soort bredere algemene opleiding hoorde daar, hoorde daar zeker bij. Uh, je ziet dat ze ook heel snel uh, Duits leren. Uh, dat hoorde volgens mij niet tot het curriculum. Dus dat moet betekenen, betekenen dat ze dat gewoon van hun medestudenten als het ware, uh, medekadetten hebben, hebben opgelegd. Maar De Siriten, die sprak al van kennis af Frans. Hè, dus dat, ja. uh, dat, dat is gewoon een voertaal. Ook in het onderlinge ja. verkeer binnen Nederland. Er is een anekdote, Edwin. Of er is een ja. brief gewoon. Ja, van Gijsbert Kralen. Toen hij 15 was. Vertel. Uh, dat, dat gaat over dat, dat, uh, dat die moeder via Gijsbert-Karel dus die controle wil, wilde houden. Uh, en op een gegeven moment schrijft ze een brief aan hem uh, over Dirk... omdat Dirk zich uh, niet altijd even goed gedraagt. Hij krijgt straf, uh, hij is niet op tijd, uh, hij luistert te slecht. Uh, en dat mag natuurlijk niet en dat mag ook niet van, uh, van moeder uh, Caroline. En Dirk krijgt door dat Gijsbert-Karel met zijn moeder over hem aan het corresponderen is. En hij eist dat hij die brief mag zien. En Gijs Karel uh, zegt: Nee, dat mag niet, want moeder heeft geschreven dat jij deze brief niet mag lezen. Dus daar hou ik me aan. Ik laat mijn brief niet zien. En dan hebben we dus een brief van Gijs Karel, waarin hij verslag doet van wat er zich dan afspeelt. Uh, Dirk die zich op het bed werpt, uh, hete tranen huilt, uh, boos is, verdrietig is, omdat hij er buiten uh, wordt gehouden. En Gijs Karel die zich heel keurig verantwoordt: U heeft toch geschreven? dat ik deze brief niet aan hem mocht lezen. Dus ik heb hem wel kort de inhoud verteld... maar niet de letterlijke tekst voor ogen gehouden. En op dat moment ligt Dirk dus op dat kamertje te huilen. De mannetjes zijn natuurlijk in een, in een Pruisische omgeving terechtgekomen... Van, van, uh, die militaristisch is en hard. Maar het is natuurlijk ook in de buurt van het Hof... wat een, uh, ja, een centrum van cultuur is geweest. Ik bedoel, ja, die vreemde grote die had toch... Uh, ja, de geest van Bach en Mozart en Voltaire, dat, dat waarde dat toch rond? Dat moet toch voor de, voor de mannetjes toch heel vormend zijn geweest, kan je je voorstellen. Het is ook een prachtig portret dat Gijsbert Karel van zichzelf laat maken in Berlijn. Dan is hij volgens mij ook een jaar of 16, 17 uh, voor zijn moeder. Dat laat hij naar huis sturen en dan heeft hij typisch zo'n zo verlichtingspose... Uh, met zo'n los sjaaltje om, een boekje in de hand, uh, haar lichtelijk los... Van um, Diderootje. Dandy. Ja, ja nou Dendy niet, daar ziet daar het te houterig voor. Uh, maar hij heeft in de jaren, komt hij op een gegeven moment in, in een soort klasje bij uh, Biester, Dat is een, een, een journalist-uitgever, uh, uh, deels verlicht, deels vroeg romantisch uh, figuur uh, in Berlijn, een centraal figuur in de intellectuele, de intellectuele milieu daar. Uh, ook de uitgever van het tijdschrift waar Kant uiteindelijk zijn uh, was de Aufklärung in zou uh, publiceren. Dat is echt een, een, een interessant figuur. Hij heeft een heel club jonge jongens om zich heen. Die Biester is dan een jaar of dertig. En de jongetjes zijn allemaal zo tussen de 16 en de 25, zo zeg maar. En Gijs raakt er helemaal uh, door in de ban. Uh, door die Biester. En, en uh, dat is uiteindelijk ook een van de redenen dat hij uh, terugkeert uit Berlijn. Want zijn brieven aan zijn moeder over Biester. die uh, worden op een gegeven moment zo sentimenteel. Uh, um, dat moeder bang is dat uh, Gijs Perkado verliefd wordt. Uh, is geworden op Biester. Die lopen ja. de natuur in. Die springen de vennen in. Die doen hun jasjes uit. Oei. oei. Uh, ja. En dan denkt zij van uh, mijn, mijn Gijsbert Karel... Die, uh, die gaat dat niet overkomen. Mijn Gijsbert Karel gaat niet zo grootvader achteraan. Nee, Ja, Ze zijn echt heel bang dat hij uh, een grens overgaat. Maar is dat het... de reden dat, dat ze hem terughaalt? Ja. ja. Dus hij wordt, hij wordt weer teruggehaald door zijn moeder... Van, ja. die bang is dat hij het verkeerde pad opgaat. Ja. En uh, dat wil zeggen... dat er nog maar eentje overblijft... om echt een militaire... Um carrière tegemoet te gaan. En dat is Dirk. Ja. Dus alles komt op Dirk neer. Ja, als je, als je denkt vanuit zeg maar, een pact... dat, dat Wilmina van Pruis heeft gesloten... met, uh, met Caroline van Hogendorp. Uh, en ze zei Zij ze commenteert zich natuurlijk wel aan... Dat, dat die twee jongetjes worden opgeleid. En, en dan wil het Pruisisch leger... daar ook twee officieren voor terug. Um, en, en je ziet tot het einde toe... dat, dat Wilmina een, een wrok heeft tegen Dirk... die namelijk kort na Gijsbert-Karel ook vertrekt. Waarom? Um, om, om marineofficier te worden. En te vechten tegen de Engelsen. Dat is toch, hoor ik van deze, en, en gene het belangrijkste motief geweest. Ah, hij wordt formeel geen marineofficier. Nee. Uh, hij, hij blijft uh, landdachtkapitein uh, aan boord van een marineschip. De landing, ja. Maar kapitein het is als van land, een, van vrije wil en, ja. en uh, zelf bedacht als carrièreperspectief. Ja, hij, hij laat zich in een duel uh, expres uh, verwonden en stelt zich dan ontzettend aan... zodat hij uh, uh, met, voor een bepaalde tijd met verlof mag. ter gelegenheid van het verlof wordt hij dan wel benoemd tot kapitein in het Pruisische Leger, Een vrij hoge rang. Hij nog okay. pas 21. Uh, veel te jong voor uh, de kapiteinsrang. Uh, en op grond daarvan krijgt hij dan in Holland ook de kapiteinsrang. Maar dat is tegen de wil van Wilhelmina. Ja. Dat speelt hij over de, over de bal van, uh, uh, van Willem V. Uh, die die nou, heel aardig en weekhartig uh, is. Ja. Zeg maar uh, op dat soort dat een punten. Zijn beste stadhouder, eigenlijk. Hè? Uh, ja, ja, soms denk ik dat wel eens, maar ik ben wat, wat gekleurd, natuurlijk. Uh, ja. uh, wat dat betreft. Maar... Goed, maar ze komen dus in ja. feite alle twee als non-militair terug uit Pruisen. Ja, ene... Formeel niet, want Gijsbert Karel blijft de... nog een tijd lang militair. Hè? Hij okay. is gelegen in Breda. En, uh, hij, hij probeert alles om eronder uit te komen. Gaat rechten studeren. Hij uh, wil een burgerlijke politieke carrière. Maar het maar... is enigszins cosmetisch, Want ja. het, is, het was niet helemaal de bedoeling dat het zo zou lopen. Ze zijn Echt. alle twee weer terug. En, ja. dan, en dat vind ik ook heel mooi in, dat, in, in die twee levens. Dan gaan ze alle twee over zee. De ene gaat helemaal naar het westen. Ja. De ander helemaal naar het oosten. Ja. Uh, Gijsbert Karel gaat naar Amerika. Ja. Wat, wat gaat hij daar doen? Dan gaat op dat moment uh, de eerste ambassade van uh, de Nederlandse Republiek... naar de Verenigde Staten toe, onder, uh, onder leiding van Van Berkel. Uh, dat is een vloot een, een van een schip of zes, meen ik. Uh, van Berkel zelf is niet bepaald prinsgezind. Um, en, en min of meer worden de prinsgezinden ook op één bootje bij elkaar gezet. Daar zit Gijsbert Karel dan natuurlijk ook bij. Hij zit op de oudste boot van allemaal. Die, die loopt ook wat vertraging op. Uh, maar de bedoeling is natuurlijk dat ze dus... Uh, Formeel diplomatiek contact gaan leggen met de Verenigde Staten. Ja. Uh, maar al onderweg raakt Grijsbekaar een beetje achterop, zodat hij uiteindelijk, als hij in Amerika is, uh, zijn eigen weg kan volgen. Hij hoeft niet aan te sluiten bij de ambassade, want die zijn er al lang. Die zijn al lang ook weg. En daar krijgt hij ook uh, contact met, overigens, dat schip dat loopt niet zo erg goed af. Hè? Nee, nee, nee. nee. Dat, uh, ze, uh, ze blijken al een lekkage te hebben. Daardoor gaan ze nog langzamer. Dan raken ze in een hele ernstige storm, uh, waardoor ze een enorme lekkage hebben en een, met man macht. Uh, 24 uur per dag moeten worden gepompt door alle matrozen. Dat houden ze negen weken vol. Dan is het rantsoen op. En in de verte zien ze de kust. Uh, dan wordt er een, uh, een sloep uh, overboord gelaten. En Gijsbert Karel, aan uh, wie ze toch niks hebben... want hij zit onderweg alleen maar boeken te lezen. Uh, en brief aan zijn moeder hele te staal... ja, brief ja. aan het schrijven. En stapels uh, Engelstalige economische literatuur aan het lezen. Um, en hij heeft de hele tijd eens zijn een brief aan zijn moeder... over zijn plan met hoofdletters. Uh, van, nou, nu ga ik het toch eens even maken, zeg maar. Uh, hij, ja, hij mag dan uh, om hulp gaan roepen, ja. uh, maar die hulp komt te laat. Uh, en het schip is vergaan. Het schip is vergaan, uh, een paar officieren overleven en het, het grootste mensen, groot deel van de mensen verdrinkt. Je zou zo zeggen dat als hij in zo'n gevoelige leeftijd naar Amerika gaat, dat het juist aan met Karel is om die Franse idealen op te doen. Ja, maar daar weet ik te weinig van. Ik weet niet wat, wat zijn opvatting is geweest over die Amerikaanse revolutie van die, van, die, van die tijd. Hoe hij daar tegenaan keek. Want die was toen al ja. volop gaande, als ik het goed zie. Uh, ja, dit is uh, 1784, zo uit mijn ja. hoofd. Dus uh, er is daar echt al een, een republiek. Ja. Um, als je, als je Washington puur, is al volop... Uh, die heeft al de overhand. Ja, maar Washington heeft zich dan teruggetrokken. Die, uh, je hebt zo'n uh, zo Romeinse generaal uh, Kinkinatus... Uh. waar Cincinnati naar is genoemd... Uh, die zich terugtrekt uh, uh, na grote overwinningen... terwijl iedereen zegt, jij moet keizer worden. En dat doet hij niet. En dat doet Washington ook heel expliciet. Die trekt zich dan terug op Mount Vernon. Ja, zijn is een boer, uh, hè? die moet echt overgehaald gaat... worden. Om, Russisch, um, ja, ja, vraag is, mij, vraag ja, mij, vraag ja, mij. Ja. Zo zit hij mee. daar maar vlak naast het congres. Zeg maar, uh, heel erg zichtbaar. Uh, alle Amerikanen kamperen daar ook in zijn, in zijn tuin... om de grote Washington te zien. Maar, je, maar het, hij komt uiteindelijk uit Amerika ja. terug. Niet... Um, nou ja, hoe, hoe kan je dat rijmen? Want je, je zou kunnen zeggen dat hij dus degene is die daar um, besmet zal raken met um, verlichtings- en revolutieidealen. Maar ja. dat is niet zo. Nee, hij, hij lijkt er vrij open heen te gaan. Als je kijkt naar de brieven aan zijn moeder, uh, andere uh, teksten die je van hem daarover over die periode hebt. Um, hij heeft hij zijn oordeel nog niet helemaal klaar. En uh, dat stelt hem ook in staat om heel open naar die samenleving te kijken. En wat hem opvalt, is dat er een, een, een discours van gelijkheid is. Zeg maar. Iedereen doet net alsof uh, er geen standen meer bestaan. Maar dat er in de praktijk juist heel erg veel uh, gelijkenissen zijn met het oude Europa. Hij heeft het over de genteel society. Uh, uh, dus iedereen is burger, maar sommigen mogen bij de genteel society. En sommigen zijn nog gentieler dan anderen, zeg maar. Mm -hmm. En juist bij die bovenste lagen... Uh, prikt hij er doorheen dat uh, ondanks al het verlichte uh, denken, uh, de mensen bijvoorbeeld niet voor de afschaffing van de slavernij zijn? Hij heeft hij een hele felle discussie met Jefferson over. Hij ontmoet iedereen natuurlijk ook meteen weer. Bent Zo zijn de hoge dorpjes dan wel. En Jefferson die zegt ja, genuanceerd: uh, uh, in principe ben ik natuurlijk tegen de slavernij, maar ja, uh, we leven hier wel van de plantages. Dus we moeten dat geleidelijk doen. En dat, dat steekt Gijsbert Karel. De hypocrisie eigenlijk van die zogenaamd verlichte maatschappij. En daarmee komt hij terug. Wilfried, even, want we zijn Dirk nu even uit het oog verloren. Mm -hmm. Die gaat een hele andere richting op, want hij zei het al. Uh, die gaat naar Indië. Wat gaat ja, hij daar doen? Die, uh, nou ja, die gaat dus als kapitein van die, van die landingstroepen uh, mee met Van Braam, uh, een eskader, naar, naar Indië om daar uh, tegen de Engelsen op te treden her en der. Uh, maar dat gaat meteen, dan uh, zal ik de details uh, even overslaan. die krijgt dus uh, ruzie met Van Braam en, uh, en veel, heel veel conflicten. Het gaat niet goed en uh, ja, dan komt er een ander motief in zijn leven... Uh, maar een motief dat voortdurend vanaf kinds af aan al, al, al, al opspeelt. Uh, hij wil fortuin maken... Op zich is dat heel gewoon, want je ging eigenlijk vroeger naar Indië... in de eerste plaats om van tuin te maken. liefst binnen tien jaar, voordat je aan, aan, aan allerlei tropenziekten was overleden. En dan terug in naar en de Hagelvaren ook een mooie buiten uh, opkopen. En dan was je verder binnen. Dat was toch gevoel? zijn motief. Dus hij werd toen, uh, hij werd toen uh, koopman en uh, voor eigen rekening. Uh, had dan zo'n handelsbeheerder uh, aan zo'n handelsnederzetting... waar ik dan ook administrateur van was. En heeft toen uh, getracht uh, binnen te lopen. En ja, dat is, is dat wisselend gelukt? gegaan met, met, met, met ups en met, uh, en met downs, een heel lang geschiedenis. Dat heeft zo al met al zo'n dikke tien jaar uh, genomen... waarin hij uh, soms geweldig fortuin leek te maken en dan ging het weer mis. Maar wat was de eindsom? Is het hem gelukt? De eindsom is dat het niet gelukt is. Nee, hij nee. is uh, niet, niet bepaald niet arm maar ook niet rijk uh, teruggekeerd. Hij moest toch gewoon in Nederland weer een, uh, weer een carrière dus maken. Dus weer een beetje mislukt terug in ja, Nederland. Ja, heel veel conflicten, vooral met, uh, met uh, de, de, de, de overheid uh, al daar. Conflicten van militaire aard, conflicten over de verhouding met de Fransen... Uh, conflicten over de vraag of uh, Indië zich moest uh, scharen... achter uh, de Nieuwe Republiek van 1795 in Nederland, dan wel... Uh, uh, op de hand van Oranje moest blijven enzovoort. Het zijn heel erg conflict, Ook huwelijksconflicten waarbij hij. Dus hij zoekt uh, constant ruzie. Hij onder, ja, hij zocht waar hij onderging. Hij was voortdurend betrokken bij ruzies. Ja. Ja. En dat, dan is het dus. Uh, Gij is met Kaas naar de West gegaan, heeft daar uh, de hypocrisie van de revolutie gezien. Dirk is naar de oosten gegaan en heeft daar die hypocrisie van, uh, van het Nederlands Precies, bewind gezien. Ja. Dus zij komen en dan kruisen hun levens elkaar. Dan komen ja. ze er weer terug in Nederland en dan, dan gaan ze alle... De één, Gijsbert Karel, die wordt orangist. En uiteindelijk Dirk die zal de patriotten en de Franse kant gaan kiezen. Ja, nou, Gijsbert Karel is dan natuurlijk al orangist. Hè? Dat is na de omwenteling van 1795. Um, en ze komen in eerste instantie... Als Dirk terugkomt zitten ze allebei in een, in een hele vreemde situatie. Gijs Karel, die was, uh, was de coming man onder de Oranjes. Hij uh, was pensionaris van Rotterdam. Dat was ook wel zo'n functie. Uh, uh, Hugo de Groot was dat ooit geweest. Dus als je dat dan later ook op jonge leeftijd werd... Zeg maar, dan werd al gezegd, nou, dan, dan misschien ben jij wel de nieuwe Hugo de Groot. En dan die carrière wordt geknakt in 1795. Als Dirk terugkomt, heeft hij een grote ruzie gehad met uh, de gouverneur-generaal. Hij is uh, gevangen gezet. In het, uh, in het fort van, uh, van, van Batavia. Uh, echt doffe ellende. Hij heeft, heeft 300 kilometer in, door de Moeson uh, uh, moeten lopen. Zeg maar. Ze hebben hem daar ernstig vernederd. Hij is ontsnapt op een, uh, een Deens schip en dan via Engeland uiteindelijk teruggekeerd. Uh, en Engeland nog een beleefdheidsbezoekje gebracht aan de voormalige stadhouder. Dus op het moment dat hij daar binnenkomt is niet duidelijk wat zijn status is. Hij is duidelijk iemand die in India uh, de revolutionaire idealen heeft aangehangen. Hè, op het moment dat uh, al die verklaringen worden uitgebracht zij hij is gouverneur van de Oosthoek van Java. Uh, hij zit in Surabaya. Daar heeft hij een groot paleis. Dat staat er nog steeds. Uh, en hij laat uh, alle formel, formaliteiten van het ancien regime laat hij vallen. Ze hoeven hem geen heer meer te noemen. Zijn bediendunde en al dat soort zaken. De vlaggen en oranje kokkarters. echt in een, Van de ene dag op de andere gooit hij het roer om. Dus oh, dat kleeft natuurlijk wel... Een revolutionaire frats eigenlijk. Ja, ja. ja dat kleeft heel erg aan. Maar als hij terugkomt, maar tegelijkertijd... Uh, hij heeft ruzie gehad met formeel... Uh, toch de, de revolutionaire overheid in Indië. Ja. Uh, en en ze, ze keren terug op, op het ouderlijk nest. Uh, en dan is Dirk eventjes niks, zeg maar. uh, ook een beetje tussen de partijen in. Gijsbert-Karel is natuurlijk duidelijk een, een gevallen oranjeman. Dus op dat moment is niet te zeggen... Wie nou uh, welke carrière zal vervolgen. En je ziet ze dan ook dicht bij elkaar staan. Maar het grappige is dat ze dus. Uh, ze zijn politiek en gedachteg qua gedachtegoed en positionering opgeschoven naar de uiterste van het spectrum. Ze konden eigenlijk. Uh, je, je ziet gewoon dat ze eigenlijk op een gegeven moment. niet verder van elkaar af kunnen staan in die ja. tijd. Maar het is toch nog het gezinnetje. Mm. Ja. En ze blijven elkaar steunen. Ja. En ze blijven brieven schrijven ook aan elkaar. Ja. Hoewel, uh, als Dirk net terug is, dan zijn er weinig brieven van, dan, dan zijn ze gewoon bij elkaar. Ja. Dan komt, uh, uh, we maken een sprongetje. Uh, uh, we, we hebben die Franse tijd. Het is een patriotische tijd. Dan heb je het Koninkrijk uh, Holland met uh, Lodewijk Napoleon. Waar, uh, waar Dirk uh, bij in dienst is. Ja, hij wordt minister. Uh, maar Gijsbert Karel die doet al die tijd niks. Want die, kan, die is overal persoonlijk naar graad. Maar ik begrijp van Wilfried dat hij uh, dat ook wel geprobeerd heeft om baantjes te krijgen. Ja. Hij zit voortdurend te hengelen, maar hij wil niet bedelen. Hij uh, okay, uh, vor... heeft een fascinerend dagboek bijgehouden. Hij woonde toen in Beverwijk. Hij is op een gegeven moment getrouwd met een telg uit de bankiersfamilie Clifford. En daar wordt hij heel rijk van. En ze krijgen een groot huis, een grachtenpand in Amsterdam... en een buiten in Beverwijk. En daar zit hij maar een beetje te simmen als je die dagboeken leest. Dat is fantastisch materiaal. Iedere keer gaat hij weer op audiëntie bij de koning. Maar hij heeft maar zo'n jicht, dus hij zit... wat de koning natuurlijk weer als een affront ervaart want iedereen komt naar hem toe, iedereen gaat staan... iedereen uh, biedt zijn, zijn geloofsbrieven aan... en die van Hogendorp zit daar met zijn rechte rug... en zijn uitgestreken gezicht in dat hoekje... te wachten tot hij gevraagd wordt. En dan wordt ik voortdurend gevraagd door mensen... goh, waarom heb jij nog geen functie? Hij zegt, als ik word gevraagd voor een duidelijke functie, dan zal ik die functie accepteren. Ja, ja, ja. Maar, dat maar hoe langer dat duurt, hoe minder ze natuurlijk willen vragen. En op een gegeven moment ziet hij het ook helemaal niet meer zitten. Nee. Wat ook een rol speelt in zijn verhouding met koning Lodewijk... is dat hij uh, overal in Engeland en bij koning Lodewijk enzovoorts... een soort van schadevergoeding wil... Ja. Voor, een, uh, voor een mislukte <laughs> volksplanting in, uh, in Zuid-Afrika. Hij, hij investeert hier een geweldig bedrag in... na uh, zijn rijke huwelijk met die Clifford... En hij in de koloniale denken van, van, van de beide broers... die willen eigenlijk een, een, een ander systeem in de, in de koloniën. Die willen, die willen geen handelsnederzettingen van waaruit ze de omgeving leger over... zoals de VOC dat eeuwenlang gedaan heeft. Maar die willen gewoon ordelijke volksplantingen... waarbij ook de inboorling ook wel subject is van een, van een civiele maatschappij. Omdat dat de uitbuiting efficiënter maakt en de zaken mm -hmm. ordelijker maakt... En het enige wat, wat volgens mij in die jaren Gijsbert Karel doet, de eerste vijf jaren van de 19e eeuw, is dat hij ook voor zijn rekening neemt een volksplanting in, in Zuid-Afrika. Maar die, dat, dat loopt grandioos mis. De Engelsen maken zich trouwens meester van, van ja. dat gebied. En uh, dan vervolgens is een heel groot deel van zijn correspondentie met, met, met, met Engelse vrienden en ook met mensen uit de omgeving van koning Lodewijk gewijd aan het terugkrijgen van dat daarin gevisiteerd kapitaal. een beetje verbitterd. Verbetterd, ja. ja, ja, ja. Zeker. Maar er ja. wordt toch ook, er wordt van Gijsbert Karel gezegd dat hij die Franse tijd in feite gebruikt om de grondwet te schrijven. Is dat ja. een mythe? Ja, dat is een mythe. Uh, is een verslagen mythe. Het, het, het aardige is, er is uh, ook een dagboek aantekeningen van hem. Dat hij in 1817 of daaromtrent door iemand wordt gevraagd van: goh, uh, we hadden altijd het idee dat u dat gedaan heeft. Ja. Uh, dat u dat toen heeft gezegd. Uh, in 1795, ik geef ze geen twintig jaar... en dan op de kop af 19 jaar later uh, valt Napoleon. Uh, en dan schrijft hij zelf in zijn dagboek... ik kan me dat eigenlijk niet herinneren. Oh. Maar dat laatste stukje wordt weggelaten... en bijvoorbeeld Beauvoir zijn biograaf van, van, van een halve eeuw geleden... Uh, legt hem inderdaad in 1795 die profetische woorden in de mond. Hij wordt, hij wordt dan gevangen gezet hè, als pensionaris van Rotterdam... Uh, weggevoerd naar, naar Dordrecht, waar hij even in de gevangenis zit... En hij uh, zou toen hebben gezegd, hè, eerder twintig jaar om zijn, uh, zullen de Fransen gevallen zijn. En uh, nou ja, Tara, negentien uh, jaar later uh, is hij degene met grondwet onder de arm. Uh, aan de andere kant kun je wel zeggen, je ziet uh, wanneer hij steeds verder wegzinkt, zeg maar in, in de moedeloosheid ten aanzien van politieke carrière. Wat hij dan doet is uh, uh, oude grondwetten en traktaten, geschiedenisboeken lezen. Hij heeft, hij heeft het wel allemaal in zijn hoofd klaar zitten, maar het is... Dat is min of meer toeval, zeg maar. Maar hij is natuurlijk in 1813 wel de enige... die volslagen onbesmet is als je... Denk vanuit Omdat hij gewoon helemaal niks heeft gedaan. Uh, nee, precies. En die alle wetten en regels en uh, uh, ideeën allemaal kent. In, dus te in tegenstelling tot zijn broer, die uh, dus in, in dienst is bij Lodewijk Napoleon... en dan krijg je de inleiding en dan ontmoet hij Napoleon zelf. Nou, het gaat geweldig, hè? Die, die twee kunnen ja. geweldig. Ja, dan de de heeft hij een heleboel hoge functies achter de rug. Hè? Dus hij wordt gezant in, in Rusland. Wordt die, uh, uh, daar uh, hengelt hij naar het gouverneur-generaalschap in Indië toch ook weer. Want hij is dan inmiddels gerehabiliteerd na die, na die pijnlijke affaires en zo. En dan wordt hij minister van oorlog. En dan wordt hij gezant in Wenen. Dus hij heeft nogal wat ondernomen in die tien jaar. En dan inderdaad, wat je zegt, dan ontmoet hij Napoleon en wordt... Ja, wordt er iets nieuws geboren in zijn ja. vereering voor deze grote man. Hebben die een beetje ja. dezelfde karakter, zou je dat kunnen zeggen? Nou, dat vind ik een moeilijke, een moeilijke vergelijking. Maar ik... Ah, dat is nou moeilijk om die twee te vergelijken. Dat, ja, omdat ze het zo leuk met elkaar kunnen vinden. Ja, dat is toch omdat Napoleon, wat je er verder ook van kunt zeggen... Uh, volgens vriend en vijand, een van de, van, de, van de grote geavanceerde geesten was van die tijd. Zowel in de opbouw van een moderne maatschappij en een bestuurlijk stelsel... als in militaire zin. Dus, dus wie verstand wie van zaken had, die kon zich niet zomaar afsluiten... voor deze grote prestatie. En bovendien schijnt hij ook een, toch in de persoonlijke ontmoeting bij tijden... Een mooi charisme te hebben gehad, de keizer. En hij had een grote bewondering voor Frederik de Grote. En dan komt hij Dirk tegen. Een al wat oudere man, hij is ouder dan, dan Napoleon. Die bij Frederik de Grote in okay. het leger en persoonlijk Aha. heeft ontmoet. Um, dus er, het klikt ook van twee kanten. Napoleon benoemt een aantal, uh, zogeheten, Edekang, een soort rechterhand... Uh, ja. die 24 uur per dag klaar moeten staan om hun, uh, om hun heer te dienen... Het zijn meestal uh, jonge officieren... Die, die aan het begin van hun carrière dan kunnen bewijzen wat ze waard zijn... en dan daarna hun eigen leger kunnen krijgen als ze dat goed doen. En er zitten er een paar bij, die zijn wat ouder. En Dirk is er daar een van. En dat zijn meer toch de persoonlijke adviseurs op een bepaalde manier... Um, die, die een hele andere rol spelen in die entourage van Napoleon. En, en Dirk stijgt echt als een, als een, als een raket. Hè? Een generaal enzovoort, een, een persoonlijke vriend van Napoleon. Graaf van het Keizerrijk. Graaf van het Keizerrijk, kijk eens aan. <laughs> en, en, ja. en, en, en Gijsbert Kado zit een beetje te, te, te smiezen thuis. <laughs> maar op een gegeven moment, we weten hoe het afliep met Napoleon... dan is dat afgelopen. Ja. En dan komen ze elkaar opnieuw tegen. Nou, als, als Dirk terugkeert, is hij natuurlijk... De, de... Ja, het kwaad uh, uh, zelf. Hè? Uh, hij is, is degene die als aller, allerlaatste... Uh, eventueel de terugkeer tot, uh, tot de oranjes maakt. Uh, en dan wil hij zich aandienen voor een audiëntie. En wat doet hij? Hij kleedt zich op zijn best aan. En zijn best, dat is zijn generaalsuniform... met de ster van het graaf van het keizerrijk. En, en dan en... zegt voor Karel... Broer, <lacht> laten we dat nou maar niet doen... Want hij, die laat hij, een kleermaker komen hij, hij wil, om hem een nieuw pak, een burgerlijk pak aan te hijsen. Even, even om het duidelijk te maken. Dus Dirk die komt terug na al die, uh, al die affaires in Nederland. En die wil zich presenteren aan onze nieuwe vorst. Ja. En die kleedt zich als een generaal van Napoleon. En nou ja, dan zegt ja. Gijsberg Karel tegen hem, dan niet heb je toch iets niet begrepen. Ja. Ja, je, je trekt dat dat je verbazing wekt, maar eigenlijk... Uh, is het toch zo dat in die tijd was er over en weer uh, best wel veel respect... voor mensen die hun militaire carrière op basis van hun eed... tot het einde in dienst van een andere krijgsheer hielden. Er dus zijn een heleboel, heleboel uh, militaire chassés, bijvoorbeeld. Die is ook van, van de ene maand op de andere van een uh, verdediger van Frankrijk geworden... tot een, uh, de held van Waterloo en zo. dus dat, dat, dat, Men had op zich respect voor mensen die tot het einde op basis van hun militaire eer trouw aan hun eet. Maar het en... is als Dirk dan ook nog... Uh, in die honderd dagen ja, Napoleon dat, terug... Ja, dan dan wordt het gevoelig, en hij ja. gaat naar Waterloo... Ja. En, uh, ja, dan lustrijk. breekt hij de eet... die hij aan het bond inmiddels heeft afgelegd... en dat, en dat, dat, dat, dat, dat gaat zomaar niet. Ja, dus dan, daar zijn wel grenzen. Het ja. wordt getuigd wel van liefde dat Gijs, Gijsbert Karel zegt... iemand ja. moet Do, even doe dat wat anders ja. aantrekken. Ja. Ik help je daarbij. Ja. Zo gaan ze dus wel met elkaar om. Ja, En, en, en ook als, als Dirk dan later in ballingschap gaat... Uh, dan heeft hij geen cent te maken meer. Uh, dan stuurt Gijsbert Karel hem geld. om zijn, uh, zijn landgoed uh, Novo Sion te onderhouden. Uh, want dat is uh, ernstig verliesdraaiend. Hij laat zijn slaven vrij. En dat, uh, dat da laat de productiviteit uh, flink dalen. Dat is zeg maar. economisch een hele domme zet. Ja, ja, ja Wat heb je met die je, je, je hebt principes of je hebt principes. Ja. Dat is natuurlijk. Uh... Goed, maar Dirk die, die zit dus in de jaren twintig van de uh, negentiende eeuw. zit hij daar in, uh, in Novo Sion. En wordt hij een soort. Uh, toeristische attractie, meen ik. Hè? Ja. ja. ja je, hebt, uh, je hebt behoorlijk veilige zeeën... zo uh, kort na de val van, uh, van Napoleon. Uh, en je ziet dan heel veel... Uh, uh, gegoede Britten en Duitsers... En, uh, en ook wat Fransen... zie je uh, de tocht van James Cook als het ware... Uh, nadoen. Die varen zo de hele uh, ronde langs. En een van de eerste grote halteplaats is dan... Rio de Janeiro... Uh, veel van die mensen die houden ook, ook nog eens dagboeken bij tijdens hun, uh, tijdens hun reis. Een aantal daarvan is ook nog gepubliceerd. Uh, dus dan, dan zie je terug hoe ze dan aankomen in, uh, in Rio de Janeiro. En als ze daar één of twee dagen zijn, krijgen ze meestal de tip... dat er op de berg Corcovado, uh, vlak buiten de stad, een hutje staat... waar een oud-generaal van Napoleon woont. Uh, en dat vinden die mensen natuurlijk allemaal fascinerend. Uh, want Napoleon zit op Sint-Helena. Uh, dat is een heel eind weg, maar wel op, uh, op dezelfde graad. Zeg maar. Je hoeft alleen maar recht uit te varen vanaf daar... Um, uh, die zitten ook legendarisch te wezen natuurlijk. Ja. Uh, uh, dus die mensen gaan allemaal bij Dirk op bezoek. Ja. En uh, uh, alle verhalen komen ongeveer op hetzelfde neer. Je komt daar binnen. Uh, er is er eentje die, die het heel in detail beschrijft. Uh, en dat is een vrij schamel hutje. Er zijn later ook nog, nog een paar foto's van gemaakt toen de fotografie er was. Bestond het hutje er nog? Waarschijnlijk hetzelfde hutje. Uh, er is een kleine sinaasappelplantage omheen. En er zit dan een uh, wat gezette, oude, grijze man voor dat hutje die je uh, welkom heet, mee naar binnen neemt. En binnen in dat hutje hangt dan een levensgroot portret... van een Napoleontisch generaal. En dan zegt hij, moet je raden wie dat is. Dat ben ik. <lacht> uh, en volgens vertelt hij zijn levensverhaal. Ja. schenkt een, uh, een glaasje uh, likeur. Hij uh, kweekte daar uh, cashewnoten, bomen. En daar kon je ook een liqueurtje van maken. En uh, dat kregen de mensen dan ingeschonken. En dan deed hij zijn levensverhaal. En dit is, ook, dit is de tijd dat hij zijn memoires schrijft. Hij is dan niet in de war. Nog... Ja, ja, hij is met zijn memoires bezig. Zeg maar. Dus hij vertelt in geuren en kleuren. Zijn een verhaal die mensen vinden dat het toen kwam fascinerend. Ze schrijven dat op in hun dagboek en dan reizen ze weer verder. Uh, en, en zo moet hij toch tientallen bezoekers hebben gehad daar. Dat is zijn levenseinde, daar sterft hij ook. En Gijsbert Karel, even in het kort... die maakt na 1813 carrière, maar toch ook niet echt helemaal nee. van harte. Hè? Nee, die valt, uh, die valt als te eigenzinnig... En ook als iemand die het hoofd te hoog draagt, uh, toch wel vrij snel in een soort van ongenade bij Willem I. Hij krijgt wel allerlei erefuncties, maar er is één prachtige scène, maar die zal hij natuurlijk ook wel kennen, waarbij uh, uh, Van Hogedorp die, die, die zit thuis te wachten op de aanstaande vorst die, die in het huis daarnaast logeert. Hij zich pas met vertraging bij hem uh, meldt. En dan komt uh, uh, uh, de prins van Oranje, aangespoord door zijn staf... Zeg even, je moet er echt naar Van Hogendorp, want hij is de man die het, die het voor jou heeft gedaan en gemaakt allemaal. Dus die moet je snel de hand gaan schudden. Daar komt uh, willem -E, daar staat de vorst met een, met, een, met een blikken koker. Met zijn proclamatie reikt hij aan en grijpt de hand van uh, Gijsberg Karel pas nadat Gijsberg Karel de hand daartoe heeft uitgestoken. En daar... Uh, Schrijft hij uh, met ingehouden woede een paar keer over dat dat toch wel uh, een, een, een belediging is geweest die hem levenslang zal bijblijven? Afsluitend. Ja. Leken snel nou op ja en nee, dat is, dat is natuurlijk een heel slecht antwoord. Maar uh, je ziet op een aantal momenten dat dat, dat broederschap en, en een bepaalde soort van idealen. Je kunt bij allebei kun je bijvoorbeeld twijfelen over hoe conservatief of hoe liberaal waren ze nu eigenlijk. Dirk geldt als de liberaal, Gijs Platkado als de conservatief. Maar als je kijkt naar wat Gijs Platkado schrijft ook over de economie, dat is weer behoorlijk liberaal. En als je kijkt naar de ambities en carrière van Dirk, dat is toch wel heel klassiek adellijk uh, weer van aard. Dus in die zin lijken ze heel erg op elkaar, maar dan meer als twee kanten van de medaille. Uh, uh, ze zijn aan elkaar verbonden, uh, maar, maar de geschiedenis heeft ze volkomen uit elkaar gespeeld. Wanneer komt je boek, Edwin? Um, medio, zeg, uh, herfst 2012. Oké, okay, nou, dat uh, zie ik in ieder geval met spanning naar uit. Wil je het uit te yes. Edwin van Meer, kijk. Heel vriendelijk bedankt voor jullie komst van Dank wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja. Je zult niet uitgaan. Je zult altijd de zwaarte roze en crush it till the battle is Ja, dat was de eerste aflevering van Brother Where Art Thou? over historische broederparen. Deze keer over Gijsbert, Karel en Dirk van Hogedorp. Volgende week in deel 2. Dracula en zijn broer, Oftewel Vlad de Spitser en Radu de Schone. Nou, dit was het eerste uur van OVT. Wilt u reageren, mailt u dan naar ovt.vpro.nl. Zometeen in het tweede uur. Onder meer bezoek van Kees Slager, oud-collega aan het eiland São Tomé. En, nou, laten we zeggen, nostalgische fragmenten uit de oude doos van de VPRO. Heel graag tot zo.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 Tijd voor de perstribune. Wie moet de kar eigenlijk gaan trekken? Deze week met gastpresentator Ruud der Weijden. Welkom. In gesprek met Umberto Tan. Zo! Kenner van de nieuws, sport, showbiz. Ben aan het scheren? En scheermesjeswereld. Waardoor het makkelijker glijdt en minder trekt. Deelrenner Leon van Bonn over de Tour de France. En zijn passie voor fotografie. Mooie belichting, uh, een mooie blik van hem. Verder de flops van tv-koningin Mies Bouwman. De herhaaloefeningen van radio 1 enker Lara Rensen. En tennisser Timo de Bakker.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 Die alles voor je regelt. Bel voor meer informatie 0900 0730. Lokaal tarief. Of kijk op ziggo.nl overstapweken. Vandaag in het Filosofisch Quintet gaan we het hebben over de vraag of het terecht is... dat het oordeel van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens... zwaarder weegt dan dat van de nationale rechter. Filosoof Ad Verbrugge en ik praten met Ernst Jiers Wilhelmina Thomas en Thierry Boudet. Straks 5 over 12 Omroep u Nederland 1, het Filosofisch Quintet. Dit is Radio 1.